Wij beginnen de les zoger 83, pagina Jut Zijn 17, de rechterkolom, de, re de regel 28. Wij waren begonnen, aan het einde van de vorige les, waren we begonnen met een nieuwe oot. Oud -tijd. Ik We hebben hem gelezen. We hebben hem vertaald. In, de, in, de, in, in deze oud Zit hier die een aantal versen. Waarbij de schepper. Oftewel zeer een die richt zichzelf tot de Malchut in haar hoedanigheid als Ma, Mem Hai. Dus in haar toestand wanneer zij eh, honderd zegeningen heeft ontvangen. En hij troost haar, als het ware, zeggende dat, en prijst haar waarmee zal ik je vergelijken, etc. En, en die zegt dat jij zal genezen worden door de naam uh, Mi. En Mi weten we dat het de toestand van uh, Jirsut in zijn toestand van uh, uh, Katmoet, ja, waar die op zijn eigen plaats stond, uh, tussen de. Gazé tussen de borst van Harry Pin en de taboe. Die, die plaatsen erg, erg, erg belangrijk voor ons om toch te weten. Ja, waar die plaats bevindt, waar de zich uh, normale toestand van in van Jesus, etc etc Dat is belangrijk om te weten. Dan hij zegt daar nou, die, wie uh, zal jou dan, mie zal jou uh, uh, genezen Enzovoort. En, en, en so Interessant is ook in dit verband: uh, als we kijken naar de regel 21 na de punt, dan zien we daar staat ook een vata uh, sheat kan, hij zegt: En nu dat jij hier bent, zegt hij: Gadol, kayam, eh. Uh, Gado el-Kayam Shibarech Shibarech Ik had het vorige keer gezegd andersom Ik had het dit woord, het is interessant het is hoe dat zit, kijk, 22 22 Zie je dat, de regel 22 aan de rechterkolom, de, rechter de regel 22. Het, weers, het eerste woord is, uh, zoals het, uh, dat, dat het is dan, het komt, het de, de vers komt uh, voor in de uh, klagliederen, klagliederen van Hermia. Uh, en daar heb ik ook wel ingedoken en daar staat het uh, Shibrech dat betekent Gadol, kajam Shibrech uh, groot als de zee Shibrech is uh, groot als de zee Shibrech, en Shibrech hij vertelt het als, als jouw ellende, van het woord shvera, van het woord breken groot is jouw opbrak of jouw breken is groot ja, zoiets so en ik had het vertaald, waarom? Kijk, ik had het vertaald als Shebireg. Het is dezelfde, dezelfde, op dezelfde manier wordt geschreven. Ja, de Torah, staan geen Nicodot. Maar staan er staan verschillende verwijzingen. Aan de ene kant, zoals het tra uh, traditioneel wordt vertaald, ja, in, dat, dat, in de uh, klaagliederen, daar wordt vertaald van, groot als de zee is jouw ellende. Ja, omdat jij ligt... Wat betekent dat? Dat was... Uh, hij, de kla, als zijn klaag, klagen was van Jeremia... was over het... over de tempel. Ja, over het vernietigen van tempel. En wat is de tempel? Dat is, betekent dat de schina... de godelijke aanwezigheid was opgehouden... als het ware te schijnen. Was het was niet meer waarneembaar. Dat was zijn klacht. Daarom daar stond het zo dat groot als de zee is jouw ellende of jouw gebroken zijn, jouw, jouw breken jouw gebroken zijn dat is van het woord Shabar Shabar, Shabar, shabar. en als je dat kijkt, nou, kijkt dat is ook belangrijk, als we dan een beetje Hebreeuws kennen, dat kunnen we ook smaken voelen kijk naar de 22, 22 regel 22, de eerste, het eerste woord als je zo kijkt en wat, ik, wat daar staat, Shabrech, betekent jouw gebroken zijn, ja, zoiets. Jouw gebroken zijn, jou, dat, dat. jouw... Huh? Jouw ja, Zoiets, jouw ellende, met andere woorden, jouw ellende, ja. Maar als je dat kijkt naar dat woord, kijk andersom, dan je, kan, je, kan je zeggen zoals ik het vorige keer had uh, verteld. Daar zit ook, kijk, dat is, dat is kabala. Okay, kijk, goed. Uh, kun je, kan je dat ook lezen, dat eerste woord niet, shibreh of shivrech, shivrech is zoals het standaard zegmen, maar jij kan het zo lezen als she, shebirech, die is de zee die, shebirech betekent die is gezegend. Wat betekent dat? Twee tegenovergestelde betekenissen, ja of niet? Aan de ene kant, kant zegt hij, groot is jouw ellende, jouw gebroken zijn, van die van die goed. En aan de andere kant zegt hij dat het is dezelfde woord wat ge, jij gebroken bent en daar zit jij jou daar zit scheberech die gezegend is. Hier zit enorme profetie en ook enorme de uh, Kabbalah wordt daarover verteld dat men kan geen zegeningen waarlijk ontvangen zonder dat men iets, zichzelf, zijn eigen lichaam eerst breekt. Of laat breken. Dan komt de zegen. Ja, het is erg speciaal dat, dat. Even tussendoor. Ja, maar, zonder je lichaam te breken. Ik had een. Uh, iemand had mij benaderd uh, uit de, van, uit, van een van de universiteiten hier in Amsterdam... ...om daar iets over mystiek te, vertel, te vertellen daar aan hen, aan de universiteiten. En dan willen ze ook over mystiek weten. En aan de universiteiten ze, had ik ze ook iets geschreven, geschreven gewoon in mijn e-mailtje. Had ik gezegd dat elke andere onderwerp is wel mogelijk ook aan de universiteit te vertellen over daarover, maar over mystiek, en dan, interessant, studenten, dat is interessant, en dan over de mystiek niet, men kan wel vertellen over de mystiek ook in, in, in, in, in, in, aan de universiteit, maar om mystiek te ervaren, mystiek moet je ervaren en niet weten. Met weten kan je niet, je kan vijftig jaar leren specialist worden in mystiek en niets ervaren van de mystiek. En, dus, en nog een paar dingen heb ik ze verteld. En zij zeggen dan, we houden ons bezig met, met de essay over in onze vak, in onze vak wat we leren, jodendom. En dan willen wij, moeten wij dan uh, iemand benaderen uh, die... Dus, Speciaal dus een zeer voorstandige persoon in het jodendom is. Dus ja, dus iemand die erg hoog, dus weet veel van daarvan. Dus. En om te, we willen graag van de kabbalen, op, en willen ze dat verbinden met de mystiek. Hoe in hoeverre mystiek is, wordt beleefd in het jodendom door een religieuze, het was een religieuze studie, ze leerden. En hoeveel wordt het, hoe wordt het, op welke manier wordt dan door de, door de religieuze mens uh, in het jodendom beleefd, uh, mystiek. Dan heb ik haar verteld dat geen jood heeft daar behoefte aan. Geen religieuze jood. Heb ik echt, op een goede manier heb ik niet haar, heb ik gezegd dat ten eerste kabbala heeft niets te maken met jodendom of welke andere vorm van, hè. Kabala heeft dit niets ermee te maken. Kabala is dus de, de wetten van het heelal... ...en hoe de mens zich ermee in overeenstemming brengt. Zoiets. So Ze hadden nooit van gehoord. Waar doet er niet toe. En had ik gezegd ook... ...niemand heeft behoefte... ...geen religieuze mens heeft uh, behoefte aan mystiek. Of, zoek ook over de hele wereld. Vind je dat niet? Je hebt regeltjes. Je moet dit doen, je moet dat doen. We dus hebben mystiek niet nodig. Wat is dan mystiek? En zij vroegen mij dat. En dan voelde ik opeens, ja, ik, ik wil toch wel... Ik zei, ik zou toch wel so ik wil een, een lezing geven daar. Omdat niemand, niemand begreep dat. Men leert dat al vijftig jaar. Dat eh, je zo'n professoren zitten daar. Niemand snapt hun woord. Wat, wat, wat echte mystiek is. Mystiek kan je niet begrijpen. Moet je weten wat het is. Al boven het verstand gaat. Dat is, is al zich, al instellen naar mystiek. En ook andere dingen zullen we daarover vertellen. Wat betekent, moet je zelf eerst instellen jezelf om vatbaar word, te worden, ontvankelijk te worden voor de mystiek. eigenlijk. Maar er is wel natuurlijk er eh, is wel mystiek. Absoluut. Maar mystiek in de welke zin? Er bestaat een mystiek voor een gewone mens... Voor hem is alles mystiek wat, wat, ja, wat, ja goed, wat de boer niet weet is ook mystiek. Ja, wat, wat hij niet begreep dat met zijn uh, binnen het verstand. Binnen het verstand is mystiek absoluut onmogelijk te ervaren. Wie binnen het verstand doet absoluut onmogelijk. Daarom, daarom heb ik gezegd, aan de universiteit kan je niets van mystiek leren. Je kan leren, wat is mystiek? Je gaat daarover veel hebben. Discussies vieren. Beleid hebben over mystiek. Maar voelen niets. Nul kom Waarom? Binnen het verstand onmogelijk. Dus alleen moet de mens boven het verstand uitgaan. Dat is, betekent zichzelf. Uh, uh, lenen zichzelf voor het ervaren van mystiek. Ook we zullen leren ook. Geweldige dingen stap voor stap bij Arigampin. Over die mazal, mazal. We zeggen ook de mazal. Hè? Iemand moet een mazal hebben. Dat komt uit het joden. Mazal betekent inderdaad zo. We zullen we leren wat het is. Dat komt van Arigampin. En. Mazal betekent inderdaad. Dat de tekens van succes. In het leven. Mazal. Dus echt mazal. En het is ook zo so zorgen vertelt het ook. Maar Maar dat is het betekent niet, natuurlijk niet wat, wat, uh, niet wat men vertelt van dat, weet het astronomische dingen. Dat is natuurlijk niet. Maar men spreekt dan over iets wat bij Archampin, hoog in de Ariehan heb je ook een plaats waar die waar, die, waar, alle, waar alles hangt daaraan. Dat is een mazal. Dat hangt dus aan het hoofd van Arikantin. Baard van Arikantin. We zullen leren hoe dat in elkaar zit. En daar is dus de mazal, wat daar hangt, hangt eigenlijk de ware succes in het leven van de mens. Dan staat het ook zo geschreven dat. Banechayam uh, Omezona. Uh, uh, de kinderen, het hebben van kinderen, uh, de levensjaren en voeding en, uh, of onder, onderhoud van de mens, dat interessant is dat. Maar men vertelt dat niet aan de mens, omdat het, de mens kan je daarmee, gewoon gewone mens kan je daarmee een beetje slechte dienst doen... Dat, dat, dat... hoeveel kinderen... überhaupt kinderen hebben... en, ja, en kinderen... en levensjaren... hoeveel ja hoeveel leven... Etcetera. En, en, de, en onderhoud... in het leven... de ene is rijk... de andere is dat... hangt niet van de... goed hangt niet van de verdiensten van de mens... af... Dat hangt niet van de verdiensten van de mens af. Maar van de mazal. Ja, van de ster. Niet ster, we zeggen dat. Maar men, men zegt zo. Maar dat is niet zo. Van de mazal. Ja? Ma daarvoor moet je mazal hebben. Wat betekent mazal? Uh, boven moet je dat hebben. Ja? Mensen moeten boven. Ja, is dat zo? Is dat zo? woord? Boven? Nee, niet goed. Dus mensen moeten. Een beetje mazzel hebben. Ja, mazzel hebben, dat is <laughs> niet dat, dat is niet dat natuurlijk. Maar betel, betel, betel, Massele, ja, betel, dat betekent, ja, dat betekent mazzel geluk hebben, ja, dat het allemaal hangt die, aan die mazzel. En de mens die aan zichzelf werkt, die wel in staat is om zich in verbinding te brengen met die mazzel. En hij die, die dat kan, natuurlijk is het, het is vele overgaven, moet zijn, et cetera. Wie dat kan, daar wie daar aankomt, hij zegt, Zoger ook zegt dat, geen mens kan die dat ziet, die mazal, die dat, de baard van Arichan Pin kan zien, geen mens kan daar ernaar naar kijken zonder schaamte. Want dan zie je dat jouw tekort zie je daar. Want daar is, daar is absoluut geen dien. Daar bestaat absoluut geen dien. In de Arigampin is geen dien. En ook geen linkerkant. Alleen maar rechterkant. Dus alleen maar chassadin. Dus, met andere woorden, het is als je geestelijk door ja, net zoals een vliegtuig komt, door al die, als iets opsteegt, ja, die komt door al die wolken, ja, helemaal naar boven. En daar is altijd, altijd blauw hemel, ja, bovenaan. Zo so is het ook in het geestelijke, precies hetzelfde. Dezelfde mens komt daar verder doorheen, door al die wolken, door al die mist, et dan komt hij dan tot ervaren van, van Arigampin. Niet komt hij tot Arigampin, maar we ervaren van Arigampin. En dat blijft altijd permanent voor hem, van binnen ook ervaren, die permanente uh, blauwe hemel, rust... Betekent blauwe hemel, betekent geen dien, absoluut uh, niet. Natuurlijk, die schommelingen bestaan, s'avonds weer. Uh, de dien gaat zich uh, vieren, s'avonds. Natuurlijk, ervaar je dat als druk, een zekere druk op jezelf. Maar ze weten hoe de druk dempen. Als je weet hoe de druk dempen, laat je niet onder de druk te brengen. Even yeah? tussendoor, ja. En daar is natuurlijk bestaat, in, bij die mazal, bij Harry daar, bij daar zit natuurlijk veel uh, wat we noemen mystiek. Duidelijk? Het is boven alle bevattingen. En tegelijkertijd uh, wordt wel iets daarvan uh, waargenomen. Maar het enige is dat de mens moet zich schikken. Uh, boven zijn verstand gaan. Binnen het verstand kan niet. Ja, en waarom dan... Ik, natuurlijk wilde ik hen niet teleurstellen... Of, of niet hen... bagatelliseren... wat ze doen, studie. Maar ook... ook rechts kan niet. Als iemand... Of bedoel ik, als iemand alleen een religieuze... studie doet, of religieus... bezig is, ook niet. Want dan is hij... aan de rechterkant alleen maar... niet aan de rechterkant... die hebben, die hebben, geen, die hebben geen rechts en links. Maar aan de rechterkant betekent... Onder, dit, onder, de, onder het verstand. En onder het verstand is niet, is, is, kan je ook, kan je ook uh, niet zien, hoe heet het, de mystiek kan je ook niet zien. Eindelijk onder het verstand. Ook niet, re, ook niet binnen het verstand, maar alleen maar boven het verstand. Eindelijk onder het verstand betekent dat jij jezelf zegt, uh, schepper, schepper, schepper, schepper, schepper, alles is schepper, ik hoef niets. Alles schepper is, eigenlijk is het ook zo. Maar toch moeten we, het is ons gegeven dat we moeten wel moeite doen. Ja, eerst moeite doen en dan pas. En dan, kan, en dan zeg je schepper. En zelfs als je dan moeite gedaan hebt, dan moet, dan moet je pas zeggen, had ik die moeite niet gedaan, dan zou ik toch wel, de voorzinnigheid zou dat mij toch zo geven wat ik nu heb. Maar eerst moet je het doen en niet zeggen, nou, alleen maar de schepper, je hoeft niet. Dat is linkerlijn, rechterleer. Of, dat eerst is ja, ik bedoel eh, religieuze eh, houding. Ik bedoel, niet verkeerd, maar eh, onder, onder het verstand. Kan men ook mystiek niet beleven. Nee. Kan men wel gevoel opbrengen dat, maar mystiek niet. En ook binnen het verstand absoluut onmogelijk. Is. Dat is het verschil tussen het, het ware geestelijke en iets over praten over geestelijke dat kan wel, dat kan geen kwaad maar kan men niets, we niets ervaren oké, okay, men kan wel fijn gevoel hebben gezellig hebben eigenlijk wel, maar men kan niet daarheen komen de hele bedoeling is om door al die wolken door dat daarheen komen en dan, en steeds meer dat doen, vaker dat doen ondanks het falen, ondanks het gevoel hebben dat ik absoluut niets niet bereiken als iemand zo hoog is dat die, zoals zogar verteld, dat die de mazzel kan zien, dat is, dat is dan wat wij zeggen ook dat iemand moet zijn mazzel hebben, wat betekent mazzel hebben? Kom ook van Joden, van Joden, van, van, van, van, daar moet je mazzel voor hebben. Mazel betekent jij moet zien, in staat je stellen om jouw mazel te zien, om de mazel te zien. En dat is dan Arihant Pin. In het ergens in het Arihant Pin, daar heb je de plaats, dat is dan de achtste tikkun, uh, uh, correctie van de dikna, van de baard van Arihant Pin, zullen we zien. En daar zullen we dat zien, leren dat stap voor stap, wat het is. En de bedoeling, met, met de bedoeling, om niet over daarover te leren. om zorgers zo verteld, als wij zelfs daarover leren. Ja? Zelfs als wij leren dat over die mazel. Ja, over al die tikunim die, die van mazel, van de baard, van het, al die dingen. Als zelfs, zelfs als wij leren, maar wij leren dat met overgave. Dat wij zeggen, nou, mag het dan mij gebeuren? Mag ik er eind worden daarmee? Dan, dan al door dat te doen, komen we naar onze mazer, tot ervaren van de mazer. Eh? Het is heel iets anders. Wanneer ze bijvoorbeeld de, de auteurs van de zorg, die rabbi die rabbi dienen, ze lopen en ze praten met elkaar. Dan zeggen, ze, dan zeggen ze dat niet alleen de woorden, dan, dan bijvoorbeeld bij de behandeling van die, van die, al die correcties van de baard van Ari Pien zullen we leren, dat Rabbi Shimon zegt aan, aan iedereen van hen: Hij zegt, Sta op, Rabbi Yitzhak en vertel over de eerste, eerste tikun van de baard van Harry Hij wist wel welke, welke van zijn medewerkers, kameraden, welke kracht had om dat te kunnen het beste daarmee contact brengen. En terwijl hij dat vertelt, wordt verband gelegd. Want niets komt van boven als het van beneden wordt niet opgewekt. Dus eenmaal dat die man die daar, die rabbi, die dan vertelt over, over zo'n tikkun, blijft het bestaan. En daarom als wij dat lezen, op dat moment wanneer ik dat lees, is net levend wordt, wordt het, als het ware, aangemoedigd, nee, wordt het a opgewekt ook, die kracht die hij toen, ...haat opgewekt door dat te zeggen voor het eerst... ...aan andere mensen... ...wordt ook direct opge opgewekt van boven. En jij gaat het ervaren. Heel. Daarom is het leven zo... ...dat is leren van... Ja, eigenlijk. denk dus dat jij moet het zo leren dat jij alsof het, tegen, het, het nieuw bestaat. Jij bent nieuw, maar jij, jij, jouw eigen... Uh, Inbreng als het ware nergens is. Jij geeft, jij gaat op in wat jij van hem nu leest. En dan krijg je jouw mazzel ook Maar dat komt uh, uh, De regel 28 uh, waar we gestopt waren. Bijur had waarin. De uitleg van woorden. Ki churban bet amigdash. Aja, de eerste regel, de linker kolom. Mechamat, Shetu, u, Israel, be avoda zara. Velo raatsu le man, le zon. אלה שירצו להמשיך השף אדרי לסירה אחרה אני כרה אלוהים אחרים שמי סיבאזו ניפרד פיר חזיבו גנל דזון ונית בתלו ורחות Abrahot, Min, Vijf, Hanukva, Vennich heraf, Betamikdash. Let op wat hij ons vertelt de waarom de tempel werd, werd vernietigd. Kijk nou hoe geweldig hoe hij ons vertelt de, de, naar krachten. Dat allemaal die dat, de Grieken kwamen. Of die Romeinen. Wie dat moest uitvoeren. Maar kijk nou. Hoe zit sit, het. Geestelijk. Uh, in elkaar. De juradwarim. Uh, de uitleg van woorden. Die hurban bet amigdash. Want de vernietiging van. En dat is de volgende woord. Is de afkorting van. Bet ha. Migdash. Dus. De, het huis van de, het heiligdom, letterlijk. Dus de tempel. Zo so wordt het altijd gespeld. Dus dat de vernietiging van de tempel, ja was, de eerste regel links, van vanwege het feit, shechat u, Israël, dat Israël gezondigd hadden. En dan moeten we natuurlijk kijken, altijd naar jouw eigen, bij de Nawege Tempel, wat hij bij jouw hart is. Precies het hetzelfde. Uh, algemeen en bijzonder. dat Vanwege het feit dat Israël hadden gezondigd. bij Avoda Zara. Let op. -og, ook, dat, hier is het ook een afkorting. bij Avoda Zara. Ain zijn, betekent uh, uh, vreemde goden, dienst aan vreemde goden, afgodendienst Avoda Zara. En dienst wordt niet zo verteld. In het Hebreeuws betekent Avodazara een vreemde. Een vreemde dienst. Ja? Niet dienst maar brain de, in het Hebreeuws is het Avodazara. Dus dienst betekent letterlijk in het Hebreeuws Avodazara. Een vreemde dienst. Vreemd wie? Aan de schepper. We en, en zij wensten niet, dus de, de, zij van Israël. Lehalot man, dat op man optie komen. ik houden. Leszivug zon, omzivug, voorzivug van zon van zeer aan binnen nu Ela maar dat zei wenste. Leham shiha ha om de schefa, de overvloed, van licht, aan te trekken drie. Le Sitra Achra naar de Sitra Achra, dat wenste zij. Anikra, welke Sitra Achra heet elokim achirim, andere hoden. Ja, andere hoden, dat is de Sitra Achra. She misiba zo dat om, de, om deze reden. Nifrade, vira zivouk, scheide zich af de zivuk. Hanal zoals boven gezegd werd. De zoon Van de Zon. Ze scheiden zich van elkaar. De Nukwa en de Zeranpin En dan kunnen we niets ontvangen meer. We niet batlu, Meja Habra Mina Nukwa. En de honderd zegeningen. Waren uh, teniet gegaan. Mina Nukwa. Van de Nukwa. We necheraf Betamigdash. En de, en de Betamigdash. Ja, onthoud dat, woord, dat begrip. En de tempel werd vernietigd. Eigenlijk, kijk hoe de tempel wordt vernietigd. Van beneden komt geen man. Ja, als er geen man komt van beneden, dus van de zielen, betekent geen behoefte. Ja, Mensen houden zich bezig met iets anders. Ja, men houdt zich bezig met daad, met zaken doen, met, iets, met allerlei andere dingen. En... Onrecht pleegt, et cetera. Maar men neemt, men haalt de man niet omhoog. Men heeft, men vraagt, men heeft geen tekort. Men is niet bewust van zijn van hun eigen tekort. Men is kapotrots voor iets, voor dat, voor dat. Dan wat gaat het gebeuren dan? Komt er geen man uh, naar de Noekwa en naar, en naar de Zerampien? De man... Ook hier hebben uh, we uh, In het de derde gedeelte, gedeelte van de les... Zal ik ook vertellen over die druk... Drukdempen. Zitten ook dat... Ook hetzelfde verhaal. Kijk nou wat het hier ook staat. Bij ons ook hetzelfde staat. Kijk, als wij dan gaan... Even een paar woorden alleen maar drukdempen. Kijk nou. Dan gaan, gaan, komen we tot Jezod. En van Jezod halen we de man waar naartoe? Naar de Jezod. Van, van onze Jezod naar de Jesuit van de dat. En daarmee gaan wij hem stimuleren om te geven aan de nukwa van de atseloot. En de nukwa geeft het verder aan ons, mad Dat is het hele kunst. Alleen we moeten oefenen daarin. En opletten dat we niet te laat inspringen. En dat is wat we gaan ook leren. Maar dat is wat hij ons vertelt. Daarmee gaan wij ook elke Moment, elke moment wanneer wij dat niet doen, natuurlijk heb je tijd voor leren, voor werken, maar je moet geen dag voorbij laten gaan zonder man op te brengen. En daarom is het per dag drie keer, men doet dat wel, ja, drie keer moet je man opbrengen. Of je in het gebed staat, of je, uh, wat je ook doet overdag, s ochtends, smiddags en s avonds. En nog eentje voor je naar bed gaat, vier keer. Dus vier keer man opbrengen. Dan ga je dan stimuleren. Dat is vier werelden. Ja, so dat is vier werelden, precies. En, en de naam ja. Hawaii ook ga je dat doen. Ja? En dat is ook wat hij ons vertelt. Dat de tempel, oftewel de Betamikdash, beta zoals we dat zeggen, werd vernietigd, door omdat zij, om zij, zegt hij, zij, wie zij, zegt Israël. In ons geval is het is het wie? Wie heeft, Wie doet de man opstegen? Israël, in elke mens, ja of niet? Israël betekent de kilim die van de ketter, zoals ketter Ja, dus boven de parsa. Dat is Israël in de mens. En onder de parsa, Binazeer en Pin en Malchut, dat zijn de volkeren in de wereld. Oftewel die grenzen aan het Elokimachirim, Sitra, Achra, die daar uh, loert. Nee, daarom zegt hij ook hier, kijk, wat hij zegt ons hier, moet je niet denken historisch direct, maar wat hij zegt ons, dat de uh, vernietiging van, dit, van de Betamikdes, was link, nog een keer linker, kolom de, kolom de eerste regel, vanwege dat het feit dat Israël hadden gezondigd, dus men, waarom, waarmee, dus de met andere woorden, wat betekent dat in het, dat is dan in het algemene aspect, maar in het bijzondere aspect betekent bij elke mens, elke moment, Nieuw. gisteren, vandaag, morgen, precies hetzelfde. Dat Israël zondigde betekent dat de kilim van geven, dat is Israël, dus ketterchochma, als, als we over vijf kilim spreken, dat is ketterchochma, ja of niet, of dat zeg je, tot de helft van boven door de helft. Dat zij zonigden in de Avodazara. Avodis, Avodazara, dat is een, o, o, de, de dienst, vreemde dienst. Wat is dan de vreemde dienst? En uh, de vreemde, vreemde dienst is, is wat hij ons vertelt. Dat ten eerste, zij wilden niet man opbrengen. Man opbrengen betekent eigenlijk dat zij gisteren tekort bewust zijn van hun tekort om, ze wilden dus maan niet brengen, opbrengen, omhoog halen, en de, waardoor ze Pien zo'n uh, zwoek zou doen, dat wilden ze niet doen, en dat is precies ook bij, bij, bij ons, wat, kun, wat betekent dat ik mijn, God verhoede dat ik mijn toestand verknoei dat betekent dat het breken van, dat betekent dan het vernietigen van de tempel, Heel? en wij moeten juist, nieuw, wij, wat wij leren nu, moeten we elke dag onze eigen Betamikdash, onze eigen tempel, steeds opbouwen. Ja? Daarmee dragen wij bij, bij het algemene opbouw van de tempel. Van de ware de, derde de, de tempel. Wat moeten wij doen? Man moeten wij steeds opbrengen. En man, en man opbrengen moeten wij een volle tekort hebben. Ja, volledige tekort hebben. Zoals we zullen zien, dat hier de eerste en de tweede fase hier op de tekening links... Uh, bij dat uh, drie fasen in het correctieproces. Is het opbrengen van de man? Op, uh, opbrengen van, nee, is it, dat is om uh, kilim te maken. Oftewel, gisteroon te maken. Tekort, bewust zijn van jouw tekort. Want drukte hebben, het hebben van de drukte betekent ook dat men geen tekort ervaart. Als ik drukte heb, dan is het op het moment dat ik drukte ervaar, betekent dat ik geen tekort voel in myself. tekort pas gaan we voelen wanneer wij rustig zijn. Wanneer wij uh, naar binnen keren. Dan voelen we pas tekort. En als we naar buiten, als wij dan drukte hebben, dat betekent dat ik vol ben met myself. En natuurlijk dan ervaar ik dan de, de, van de malgoed, ervaar ik dan het bestuur van de malgoed als kwaad omdat ik ga tegenwerken, ik ga aan de andere kant opkeken. En daardoor ervaar ik dat als kwaad. En dat kwaad betekent als drukte. Als druk, jezelf drukken om iets te maken. We zullen leren dat er valt nergens in je, in, je, in je leven valt nergens uh, om, om druk over, over te maken. Absoluut, waarover? absoluut nergens alleen, alleen daarover van heb, ik, heb ik het goed gedaan vandaag of niet, heb ik nu goed gedaan, heb ik goed man kunnen opbrengen heb ik, was het, had ik het wel en ware gissaron opgebouwd, had ik het wel een volmaakte tekort want als ik een volmaakte, mijn taak is, is niets anders, alleen je moet alleen de volmaakte tekort steeds volmaakte gissaron opbrengen, dan wordt je alles gegeven en om waar en waar ik op te bouwen, moet ik drukte zelf dempen. Met de drukte word ik niet gekeken. Kijk naar hun kindertjes. Als je speelt zo, kijk hoe ze schreeuwen, et cetera. Ja, dan is het. Waar is dan de, de heilige geest? Nergens te vinden. Bij hen is niet te vinden. Dus nog, uh, men kijkt niet naar hen. Men let niet op. Alleen wanneer men met rust iemand naar binnen niet introvert of extravert, Dat is allemaal begrippen van deze wereld. Want men kan ook met extravert, met, met dingen zich bezighouden. extravert van buiten. En van binnen terug. Steeds contact hebben met, met, de, met, het, met het hogere. Ja, dat is niet, en, en kan ook omgekeerd zijn. Introvert. Uh, beweging naar introvert doen. En de en toch blijven in zijn eigen. Uh, Kelim van Kabbalah... ...om voor zichzelf te ontvangen... ...dus dat is geen meet, meetgraad... ...maar dat is wat heel belangrijk... ...wat wij nu hebben geleerd... ...dat wij weten dat het breken van de... ...dat het vernietigen van de tempel... ...dat is elke dag... Eh, en, ...en... ...vernietigen van de tempel... ...en het opbouwen van de tempel... ...dat zijn de ...die liggen naast elkaar... Ja? ...en elke... onze handeling is... Het zij die brengt het, het in zekere zin, het vernietigen van de tempel, door mijn toedoen. Of het opbouwen van de nieuwe tempel. Bouw je je eigen tempel, bouw je aan, de, aan de, het algemene en het bijzondere. En dan zegt hij dan dat de meabra brachot de honderd zegeningen daarmee, worden... Uh, Weggestroomd, ja, van de Nukwa. Hoe komt dat? De Malhoed, die was in waar in de plaats van de Yershut. Ja of niet? En dan ontving zij dan in de plaats van Yershut. in plaats van Tvuna, de vrouwelijke gedeelte van de Yershut. Van de, van de, van de dan ontving zij Ma. Ze ontving ze al dit dus maar ze was zoals de, de wijzen had ze hadden gezegd Meja 100 ze ontving 100 zegeningen. Ja? Nou, 100 zegeningen dan dat is wat zij had. Maar als men niet geen man gaat opbrengen dan die ook dat wanneer de goed staat in Jezus het ontvangt 100 zegeningen betekent ook dat tegelijkertijd zij kan, zij kan alleen die honderd zegeningen ontvangen wanneer haar gezant van haar, haar man is opgestegen en die is dan staat ook waar tussen de wie de man altijd tussen wie staat het binnen in gogma precies binnen in gogma dus die altijd dus dan staat die man. Dus die man moet altijd blijven daar, zoals wij dat zeggen. Aan, uh, zo net als een kaarsje moet altijd blijven hangen bij tussen de bina en gogma. En dat is de innerlijke handeling. Het is zo, dat is dagen, dat, dat is wat daarmee gaan we leken op de, op, op de schepper, op de bron. Het staat geschreven. Uh, loya noemal loyishan, shomer Israël, ja. Dat de uh, sluimert niet en slaapt niet de hoeder van Israël. Ja, wat betekent dat? Zeer en slaapt niet. Dat betekent uh, ook bij ons moeten we ook zo zijn, moet het, altijd moeten we aangewakkerd zijn van binnen, aan de ene kant volledige, volledige vertrouwen waarbij, waarbij je geen spanning of ergens geconcentreerd heeft is op, op iets, wat je hebt vertrouwen volledig. En aan de andere kant, dat is rechts, en aan de andere kant links moet altijd aangewakkerd blijven zo'n gedenklampje. Altijd moet het blijven. En dat moet het, moet het staan waar. Wie denkt, waar moet het zo'n lampje staan altijd? Naast je bord. Naast je bord, dat is ook goed. Maar dat moet erg goed, maar dat is een uiterlijke. Dat is vrij erg goed wat je zegt, naast het bord moet er wel een lampje staan. Maar dat is een uiterlijke, dat is erg goed. Maar als het jou helpt, dan, dan mee helpt het wel. Als je kijkt soms, ah oké, okay, dan. Niet helpt, maar het uh, doet ook, moet ook fysiek. Ja, ook dingen helpen. Wat betekent dat? Wat betekent lampje moet altijd aan, staan, aanstaan? aanstaan. En waarom is, het, waarom is het geen lampje? Waarom is het, uh, waarom is het geen lamp? Ja? Maar waarom is het een, een, een kaarsje? Omdat. Waarom nee? nee waarom is het waarom? Kijk, eerst komen de lichten binnen ons. En dan gaan de lichten altijd uit. Ja, om, we kunnen niet steeds lichten bij ons hebben, dan kunnen we niet vooruit gaan. Het de hele, de hele, levens, hele levensproces is binnen laten komen het licht en uit laten komen. Net zoals wij doen, ook met het ademhaling. Precies hetzelfde. Ja, het is ook niet gek wat de mensen doen, dat ze ademhalingstherapie... Ik bedoel, het is fysiek natuurlijk, het heeft niets met het geestelijke te maken. Ook zag ik ook bijvoorbeeld ergens in een park, daar dat Chinese... Ja, een Chinese groepje daar op, een, op, een, op zo'n uh, ja, graas gewoon. En ze doen het zo muziekje en zo. Heel ja, goed, erg geweldig is het. Maar het is, het is sensueel, hoog sensueel, erg goed. Maar geestelijk, wat betekent geestelijk? Geestelijk betekent ook precies hetzelfde. Adem, inhaal, inhalen, adem betekent licht laten ervaren. Licht naar binnen halen En uithalen, uitademen. Dat betekent dat ik een klepje als het ware dicht doe. Dat ik laat hem uitgaan. Die beide vormen één cyclus. Je ja? kan niet alleen het, het, uh, het ja? ademen, inademen en niet uitademen. Het is inademen en uit, uit, uitademen. Dat, dat is één beide. Uh, niet volledig. Je ja? moet het eenheid vormen. In, inademen en uitademen. Zo so is het ook hier. Ontvangen van het licht en het hem weer uit doen blazen, als het ware. Maar het, is, het verschil is ook, daarin ook verschil, dat wanneer het licht uitgaat, die gaat, dat gaat nooit weg helemaal van onze kilim. Ja, het licht gaat nooit weg. Dus het licht gaat wel, maar de rishimo blijft altijd achter. Dus een kaarsje blijft altijd achter. Alleen, ik, moet het, ik moet alleen erg voorzichtig zijn dat ik het niet kapot maak. Natuurlijk kan het ook niet kapot gemaakt worden. Maar je kan het gewoon niet zien, als het ware niet willen zien. Of laten jezelf meeslepen door iets waarbij dat kaarsje gaat als het ware begroeien met, met andere dingen. Je gaat het niet zien. Waarom dat kaarsje heeft altijd de mogelijkheid om jezelf te beteren? Het licht ging, gaat weg en laat alleen zo'n klein kaarsje branden daar. Voor het geval om, om een mens de kans te geven om toch wel naar één keer te doen. Uiteindelijk. En dan, hoe kan ik één keer doen? Hoe kan Ja, je moet zoeken naar dat kaarsje. Ja, je moet eerst dan een beetje dat weet je, was, dan eventjes dat af, afha afhalen, etc. Dan zie je er een klein lichtje daar Oh, dat is het leven. Dat is wat wij moeten doen. En dat is wat die zegt ook, die Mejabragood, dat die Nukwa, die was, maar die steeg op naar Jirsut. Het was een verheffing, ja. Eén stapje omhoog. Ze kreeg dan daarmee gadlut half, ja, dus wak van de 16 zestiende van de gadlood maar dat betekent nu, dat zij kan daar staan, bij de jersuit, alleen bij gratie van dat haar man blijft ja, haar man blijft dan tussen de bina en gogma te staan zodra men stopt met de man te brengen, betekent Natuurlijk moeten we dingen, moeten we werken moeten andere dingen. We hebben geen tijd daarvoor, etc Maar betekent dat alles wat ik doe, maar dat lampje moet ik wel altijd ervaren. Je moet nooit vergeten van dat lampje, duidelijk. Denk aan wat je ook doet. Jij zit ergens daar, een vergadering, wat allemaal dat. Wie, dat is één ding, dat is deze wereld. In de vergadering zit je daar. Of jij doet bijvoorbeeld tasjes met jou met die mensen die je daar moet behandelen, nou en dan die schreeuwt en van alles, ja, de, hun gedrag is weer ja, een geestelijke uh, gestoorde mens of zo, of een problemen. Nou, hoe kan je dan blijven bij? Wat je ook doet, is uiterlijke dingen, ja, maar van binnen jouw lampje, altijd moet je, moet het branden. Wat er ook is, dat is heel belangrijk. En als wij te ver, als we te ver naar buiten kijken, te ver naar iets en vergeten we dat dan hebben we dat tekort niet meer, of wij gaan, wij gaan het niet ervaren, tekort is bestaat, bestaat natuurlijk, maar ik ervaar het niet de hele bedoeling dat tekort is iedereen vol tot aan zijn oren van tekort alleen, jij moet het ervaren jij moet het aanvaarden en ervaren, en niet vluchten daarvan, en ervan bewust zijn, nou dat men wil alleen dat van ons, niets anders dan zal men, dan geeft men, men ons alles, crème de crème, alles geeft men ons, als, als men ziet dat wij, dat wij vragen daarom. Dat is wat ook hier ons zegt die van die dat men zei, Israël zegt dus zo, had geen, dus geen man had gebracht, man, geen man omhoog had uh, ge, uh, opgebracht, en daardoor verloren zij lieten zij uh, die honderd zegeningen ook de malchut, kon die honderd zegeningen niet meer nu naar beneden doen, malchut. duidelijk kijk, als men die zielen wat, wat hij zegt, Israël de, uh, de man niet naar boven brengen nou, wat gaat het gebeuren die malchut, die stond ter, in de tijd wanneer de, de tempel was, stond de malchut altijd daar Duidelijk, onverbrekelijk, maar goed stond in de tempel. Dus in, het was well, ze zij stond altijd daar. En maar als men geen man doet, opbrengen, wat gebeurde dan? Dan gaat die schina verlaten, de tempel. En als je kijkt, wat betekent tempel? De tempel is bet-hamigdash. De tempel bestaat, kijk, moeten we altijd kijken naar de en naar de woorden van de heilige taal. Dus het betekent Bet Hamikdash, het huis van het heiligdom. Bet slaat op de malgoed. En Hamikdash slaat op de bina. Het heiligdom slaat op de bina. Dus wat betekent dan het huis van, van het heiligdom? Is het verbonden, de verbondenheid tussen de Malchut en de Bina. Malchut is dan... Wat is Malchut dan? Malchut is de din. En de Bina is Barmhartigheid, Rachamim. Dus wat betekent dan de Betamikdash? De plaats waarin die eenheid to tot elkaar komt. Waarbij dan waarin de din en Rachamim in elkaar komen. Ja? Waarin de Malchut, de Dien, wordt uh, verzoet verzwakt de dien door, door het opnemen in zichzelf van rachamim van barmhartigheid dat is dat en dat is precies hetzelfde wat wij moeten doen van binnen, binnen on, om binnen on die beta op te bouwen ja dat is wat de bedoeling is om in jezelf die beta op opbouwen in jezelf precies hetzelfde je gaat precies hetzelfde doen do. Je gaat dan jou mal goed brengen naar de binnen. Korter jouw wens maken. Omwille van correctie. Okay. Ja, oké. Okay.